Onlangs bleek dat hij voor bijna 9 miljoen euro deels valse facturen heeft ingediend. En door de gemeente Rotterdam is ruim 6 miljoen betaald. De bierverkoop van Heineken is in het eerste kwartaal van dit jaar wereldwijd gestegen. Er is 11% meer bier verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In bijna alle regio's nam de verkoop toe, vooral in Azië. De toename geldt niet voor Nederland. Dat komt volgens Heineken doordat het bedrijf minder meedeed aan prijsacties van supermarkten. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste zon. Het blijft overal droog. Het wordt 11 tot 15 graden vandaag. Morgen nog iets zachter. Dan is er wel wat meer bewolking, maar het blijft droog. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja vrienden, je lacht je te bastie. Er zijn vreemde dingen gaan op het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de oude boerderijen naar de stad. En de stadse mensen die trekken weg van de steden naar de oude boerderijen, verse verse. En zo kan het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Boerenbusiness, dat is vandaag de dag, in een business. There is no business, like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij daar eerst nog het elektrisch licht en de waterleiding buien. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toiletten. En we plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos. Met een houten deur en hart in het midden. En de deur van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Ja, ja, ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo gaar geslagen. Dat verlangen naar het eenvoudige boerenlandleven. Nou, wij hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen onze stadse mensen voor zo'n 35 gulden het eenvoudig boerenland leven. En dan leven onderwinden. En dan lachen we te barst. <lacht> ja, want die stadse mensen willen dan graag voor eerst het krikken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende gewonnen. Dan gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Bij de eerste kriek. Dan sluipen wij de bouw van binnen, rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en emmers en zo. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om half elf nog weer een keer. Ja, ja, ja, ja. ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze nou zo bij ons zijn, dan willen ze zo graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Dan kopen wij die eieren op de supermarkt. Leggen die zo acht, negen stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven wij die kip valium dan wel liever 10. tien. En dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan willen de mensen ook zo graag eenvoudig moeren mestlucht eruit. O oh ja, nog gebruiken wij sinds jaren dat de kunstmest en daar is geen moer aan het eruit. Maar daar hebben wij het volgende op gevonden. Dan voeren wij de beesten pijn, uien en knoflook. <lacht> ja, ha, ha, ha. En dan zien we wat dat oplevert. Ja, ja. En dan hebben we verder nog een speciale overeenkomst gesloten met de Arvikfabriek. fabrieken. En die maken voor onze boerderij exclusief in spuitbussen Arvik strandspray. <lacht> ja, ja, ah, ja, ah, ja. Ah. Ja, ja. dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan hebben we hebben nog een oud vrouwtje dienst genomen. Dat zetten we op een balk met een knotwolle met breipen. En dan vragen mensen, boer verrak, wat maar dat oude vrouwtje erop die balk met die knodwollen die breipen? Zeggen we nou, dames en heren, dat oude vrouwtje zit daar te balken breien. Ha, ha, Ja, je toch te barstie. <tie> ja, en dan hebben we, mijn vrouw, sinds kort ook, hebben we een, een boerenshop ingericht. Een boertiek. <tie> en daar verkopen wij allemaal alle wat we normaal weg zouden flikken. Bijvoorbeeld een volgeschikte varkenshok verkopen wij als artistiek boerenhoekkast. Oud hinlopen. Mm. <laughs> Verroeste melkhemmers. Oud Zaksische tijdschrift te bakken. En gedroogde stukken koeienkak. Souvenir pittoresk ook te gebruiken als pleesmet. <middelen> <hanging> en die zeilen als pek van in de, de deur. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Nou, en dan kunnen de mensen een pils pakken en in een bar. Die hebben we ingericht en in een oude kalverstal. En... Nou, dat stijgt de stemming, wat ik zeg. En dan vragen de mensen mijn boer. Boer zou u voor ons niet een eenvoudig boer een drinklid kunnen zien? Nou kon ik dat niet, maar ik heb daar het volgende op gewonnen. Ik heb me gewend tot de heer Jehoes. Lekker. lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Zo lekker, Ja, eerst nog even vertellen: dat wat u net hoorde, dat dat Gino Vanelli was natuurlijk. En Hurts to be in Love. En daarvoor een stukje van de fantastische, nog steeds leuke conferentie van Paul van Vliet: over de boer. Nou Ingrid, de microfoon en de zender zijn van jou. Dankjewel. Uh, aangeschoven bij ons is Robin de Graaf van de Zizo Lounge. Lekker sushi eten dus. Hoe lang bestaat Zizo al? Uh, Zizo Lounge bestaat eigenlijk al sinds uh, december 2013. Uh, dat is toen ooit uh, opgezet toen met mijn uh, toenmalige vriend. Uh, hij is hier toen in september mee gestopt. En in januari ben ik op zoek gegaan naar... Iemand die kon helpen om, het, eh, om de sushi naar een kwalitatief hoog niveau te brengen. Daarvoor was ons sushi ook erg populair, maar meer van studentenkwaliteit. En nu, sinds januari vorig jaar, hebben we echt een hele goede kwalitatieve sushi Met ons huidige chef. Hoeveel personen werken er bij jou? Uh, acht personen. Ah, ja. Mooi team. Ja, zeker. Ah. Ja. Uh, jullie hebben koude sushi, heb ik gezien uh, op de foto, maar hebben ja. jullie ook warme hapjes? Ja, zeker. En onze sushi is ook eigenlijk niet echt koud. Het is echt op, op kamertemperatuur, uh, zeg maar. Uh, en warm-ups hebben we ook. Uh, wel zijn dat uh, meer, zeg maar, snackjes. Ons hoofdmenu is echt sushi. Maar daarnaast hebben we ook yakitori stokjes lumpia's. Uh, Ook, uh, Zeg maar side dishes zoals sojabonen. En gewoon wat kleine Japanse snackjes, zeg maar. Ja. ja. We zorgen jullie ook? Ja, zeker. Ja, ja we zorgen ook. Uh, moet je telefonisch bestellen of kan het ook online? Uh, kan beide. Je kan uh, via onze eigen website uh, kun je online bestellen. Maar je kunt ook ons even bellen wanneer, wanneer je het wil hebben. Dan uh, bezorgen we het ook. Uh, nu is de ingang is een beetje moeilijk te vinden, denk ik. Ja klopt. ja, klopt. Dat horen we vaker. Eigenlijk onze hoofdingang is gewoon via het, uh, via het palace Hotel, Dus gewoon echt via de ingang van het hotel zelf. Uh, daar kunnen mensen ook uh, parkeren. Um, wel, als het mooi weer is, hebben we vaak het terras open. Dus dan kunnen mensen wel via de gaan, dus via de boulevard naar binnen. Ja. Uh, maar zeker in de winter en ook met de wind is onze hoofdingang eigenlijk toch wel uh, via het Pellissotel. Is er betaald parkeren? Uh, winters uh, niet, in de zomer wel. Maar meestal rekenen we voor onze gasten uh, een gereduceerd... Uh, ah, dat, dat is, is mooi. Ja. ja. Wat zijn jullie openingstijden? Uh, wij zijn nu woensdag tot en met uh, zondag geopend. Uh, vanaf vijf uur. En de keuken sluit uh, tot ja, om negen nu. Uh, in de weekend uh, loopt het wel soms uit. Als het nog lekker druk is, dan uh, is het geen probleem om de keuken wat langer open te houden. En vanaf 1 juni uh, gaan we ook op de dinsdag open. Dus Dat is mooi. De zes dagen denk ik ja. Ja. Heb je ook een website? Ja, zeker. Dat is www.syslounge.nl En uh, daar kan je als menukaart vinden. Je kan er online reserveren, online bestellen... Dus, uh, ja. En heb je nog uitbreidingsplannen voor de toekomst? Ja, zeker. We hebben ook uh, vanaf 1 juni hebben we een nieuwe uh, chef die bij ons begint. Een echte Japanse chef. Daar zijn we heel erg blij en heel erg trots, uh, trots op. Uh, hij doet zijn eerste proefdag uh, 24 mei bij ons. En 1 juni is dan echt officieel bij ons in dienst. En uh, met hem willen we dan ook kijken of we onze uh, warme kant uh, wat meer kunnen uitbreiden. Ja. Want nu is het vooral sushi's uh, wat erg populair is bij ons. We willen ook kijken naar mensen die niet echt van sushi houden. Dat die ook bij ons terecht kunnen. Voor ja. Andere ja, teriyaki heb je dan die kleine stokjes en zo. Klopt, die hebben we ja. nu al, maar we willen ja. dan echt gewoon wat uh, ja, echt kwalitatief hoog... Uh... Japanse gerechten erbij. En ga je dan ook, net als in Japan gebruikelijk is, ook eten aan tafel maken? Of met van die kookplaten of dat niet? Ja, dat zouden we eigenlijk moeten kijken. We zijn wel bezig uh, om te kijken wat voor uitbreidingen we kunnen ook doen in het restaurant zelf. Maar ja. voor nu hebben we is het best wel klein. Dus voor nu is het moeilijk, maar ik sluit dat niet uit voor, de, voor in de toekomst. Dat is wel leuk. Ja, zeker. Ja, ja. ja ik, ik, ik ben zelf, uh, dat is 30 jaar geleden, ben ik in Tokio geweest. Of in Japan geweest. En daar heb ik echt gegeten in zo'n echt uh, Japans restaurant. Ja traditioneel oud in Japans. Nou, dan moet je ook de stoelen de deur uit gooien. Uh, ja, de, want maar daar zit je, zit je op de klopt, grond. Klopt. We hebben boven... wat we hebben beneden gewoon een etage met uh, ja, een loungebank en een boven ja. gedeelte hebben we ook uh, in een Japanse uh, zit. Zeg maar. Dus dan okay. moet je echt op kussentjes zitten. Wel ja, ja. kun je je voeten onder tafel kwijt. Dus niet ja. echt zoals Japansetje in de... Nou, dat ja, ook, dat kon daar ook hoor. Het kon daar ook. Alleen je, ja, zat wel, je zat daar op een, zeg maar op een stoeltje zonder poten. Dus de zitting zat gewoon op de grond. Ja. En dan had je wel een rugleuningje. En het tafeltje was dan eventjes nou ja, heel, heel, heel laag. Maar dat, dat was zo leuk joh. Ja, dat is zeker leuk. We, uh, we hebben daar twee tafels van. Maar toch zie ik dat veel mensen kiezen gewoon voor ja. onze normale stoel. Maar veel uh, verjaardagen of uh, zeker uh, groepen jonge mensen. die vinden daar ontzettend leuk om ja. gebruik te maken van. Uh, en dan moet je nog eigenlijk zien van die, van die echte geisha's te vinden. Ja. Nou, dat ja. is natuurlijk echt het, de, de, de charme van het Japanse eten. Zo'n echte geisha, sommigen denken dat dat alleen maar uh, prostituees zijn. Nou, dat is absoluut niet het geval. Nee. Dat is het grootste misverstand dat er is. Maar die, die, die geisha's, dat zijn, ja, zeg maar, entertainsters. Ja, he? dat die, is ook die... zeker wel een van de droomstukken van onze chefs. Die ja, heeft het ja. daar uh, regelmatig over, maar... Uh... Ja, dat zou heel erg. Ik denk dat je dan. Dan ben je echt heel uniek in Nederland. Want ja. dat is nergens, denk ik. Nee, klopt. Nee, ik heb wel eens in Amsterdam bij een Japans restaurant. Maar goed, dan zit je gewoon aan tafels. Maar dan wordt niet aan dat soort entertainment gedaan. Nee, nee, dat hebben wij op dit moment ook nog niet. Nee. Maar ah, een goede tip voor de toekomst. Ja, zeker. Ja. ja. Goed. Hé, hey, um, we gaan nog even muziekje doen. En dan gaan we zo meteen nog even verder praten. Vind je het goed? Ja, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Dit <laughs> is Melissa Edridge. Melissa Edrich, moet ik zeggen. Like the way I do. Het is wel een lange versie, maar ik breek hem wel af. halverwege. She might affect you like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 En uh, we gaan natuurlijk zometeen ook de prijs weer bekendmaken van die heerlijke prijs die beschikbaar gesteld is. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ingrid, ga ja. je uh, Wat is het telefoonnummer van de Cisjolans? Uh, dat is 023, uh, 85911. Je hebt een prachtige prijs uh, meegenomen voor onze luisteraars. Ja. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ik um, heb met die prijs, vind ik zelf als de lekkerste rechter uh, ertussen, gekozen. Uh, je begint eerst als vorige keer tussen een miso-soep of sojabonen. Daarna is het een uh, sushi mix, uh, 25 stuks. En daarna is het een assortiment uh, van verschillende Japanse hapjes. En als laatst hebben we drie soorten desserts. Lekker. Ja, zeker. Vind jij ook een, Ruud? Of niet? Ja, ik, ik, ben weer, ik ben weer boos dat wij niet mee mogen Ja, erg hè? Ja, ja, ik bedoel, er zit een keer als programma maken met water in je mond. Dan hoor je dat allemaal. Ja. En dan mag je niet meedoen. Oh, ja. Balen. balen, ja, Zo, balen. dan gaan we over tot uh, het trekken van de winnaar. Ja. Trrr. Trrr. Ga je gang Robin? Nog steeds geen trom, geen tromgolofel. De winnaar is William Appelman. Van harte gefeliciteerd winnaar. Zo, nou William, <laughs> lekker. Uh, we nemen contact met je op. En uh, je gaat het horen van ons. En het komt allemaal goed. William Appelman is ja. dus de winnaar van deze prachtige prijs bij de Season Lounge. Bedankt voor je komst aan de studio Robin. Ja, ja Robin. Dank je wel. Hartstikke leuk. The earth is loose under my shoes There's an angel and he's shaped like you And I thought I knew him There's a window and it's dark inside But the light was in it survive and be the Oh man, dat is maar een bofbibs, hè? Oh, oh, oh, je gaat lekker sushi eten. Oh, ja, heerlijk. Dit was uh, uh, Birdie. En uh, haar echte naam is uh, Jasmine... Houd je mond toch even. Uh, Jasmine van den Bogarde. Zij is een Engelse zangeres, dus, Maar zij is van Nederlands, Belgische en Britse afkomst. En haar moeder was uh, concertpianiste. En uh, een oud-oom van haar was de bekende acteur Dirk Bogarde. Dat was... Uh, dat was een, was een oud-oom van haar. Dus daar was hij achter Z zij een achternichtje van. Dit was haar nieuwe. En het nummer dat is uh, getiteld... Wild Horses. Dit is, is Gregory team. Potter. The fall down, and so do my don't lose your steam. Boy, you hear me your name. The is your time. Your rolls If the fall down, Don't lose your head of steam.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 Meneer die uh, ineens, uh, ineens geworden is Don't tot uh, hitmaker. Steam. En dit noemen dat hij Don't Lose Your Steam. Het is gewoon lekker dit ja. Heerlijke plaat is dit gewoon Don't Lose Your Steam van Gregory Porter. Zo uh, eens even kijken, ja we moeten naar het nieuws. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol. En dan nou netjes op de dingeltjes wachten, hè? <laughs> Hou op. Hou op. Van 5 tot en met 5 mei worden 5 de Haarlemse wandelvierdaagse gehouden. De organisatie verwacht het aantal deelnemers van vorig jaar te overtreffen. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 10, 15, 20, 25, 30 en 40 kilometer per dag...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 Dan gaan we naar de agenda. Vrijdag 23. Drie... De agenda! Vrijdag 22 april vanaf 12 uur tot en met zondag 24 april 7 uur s avonds... is het NKC Camper Experience op het circuitpark Zandvoort. Dit is een groot camperverstijn waarbij je met een camper kunt slippen, racen, proefrijden of parcoursrijden.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 Is er weer een Koningsnacht tussen Café Laurent Hardy en de Williams Pub? De ruud Band zorgt voor een bruisend optreden met als speciale gasten Ariëne Groenewoud en Sven Davis. Aanvang is 20.30 uur. Ik zeg het, allemaal komen mensen, gezellig. Tot zover nieuws en agenda uit de regio. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag is het zorg.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 Ja, een oorspronkelijk liedje natuurlijk. Dat kennen we allemaal. Shout van uh, Amerikaanse artiesten Lulu. Heeft het, ook nog, heeft het ook nog gedaan. En ik ben even die naam kwijt van het originele meisje die het, uh, het nummer... Wanda Jackson. Ja, die was het. Ja, het schiet je zomaar weer ineens te binnen. Wanda Jackson was dat die uh, de originele had van, uh, van Shout. En uh, dit was een disco bewerking. Voor, uh, speciaal aangevraagd door Ingrid Spiegelbol. <laughs> die uh, met uh, vandaag gewoon eventjes terugging naar haar, uh, haar disco-jeugd. Huh? Inderdaad. Ja, nou, uh, die trams, dat mag. Heb je ze wel eens live gezien, de trams? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, want ze we hadden wel de gewoonte om nog wel eens in disco, grote disco's op te treden. Dat klopt, ja. ja. Onderdeel van de Philly Sound, een geweldige band overigens, eh, dames en heren. En de disco was een muziekstroming die in, ja, in het jaar 1975, dus een beetje opkwam als opvolger, eigenlijk een beetje meer van de uh, Motown Atlantic Soul. Uh, kwam er in uh, Philadelphia, Philadelphia, moet ik zeggen. Onder uh, leiding van uh, meneer Gamble en meneer Huff... kwamen er uh, een aantal uh, grote artiesten zoals Billy Paul en uh, de OJ's en de Tramps en uh, nog meer uh, mensen. En dat heette dan de Philly Sound. En uh, nou, daar maakte dit dus deel van uit. Lekker, hè? Heel erg lekker. Om dat, om dat weer eens terug te horen. Ja, ja zeker. Ja, vind, zeker. Ik, vind ik ook. Goed. Uh, de Tramps. Dus uh, ondanks vorig jaar, geloof ik, uh, overleed de... de de lead, leading man van dit, uh, van dit gezelschap. Dus, uh, maar ze treden geloof ik nog steeds op... ...zij het in een iets gewijzigde samenstelling. Dus dat is leuk. Goed, uh, eens even kijken. Het, is intussen alweer, uh, het schiet alweer aardig op naar het eind van dit programma. En we gaan nog even een lekker plaatje... Een paar plaatje ...leuke plaatjes draaien. Onder andere dit... ...van Sunday Sun. When We Kiss. Woehoe. Oh, Die zon is wel. En ik blijf dit een lekker nummer vinden. So Long Distance Love. Dat was uh, Lowell George samen met uh, Little Feet natuurlijk. Heerlijke plaat. En dit is Alain en Toussaint. I love the way you love to live. Originele versie. You love life. Ook bekend voor de Pointer Sisters. Your inspiration. Happiness. I love the way that you live. Your heart so freely, you're a sweet sensation, you're my invitation to happiness, you're full of sweet surprises, happiness, you fill my heart desire more. Dit van Alain Toussaint, we kennen het nummer natuurlijk ook. En dat was eigenlijk denk ik de hitversie van de Pointer Sisters. Nou, maar dat heette Happiness. Ja, nou, dat zijn we wel. We zijn wel een beetje gelukkig, toch Ingrid? En... Ja, zeker weten. Ja, toch? Tuurlijk. Ja, happiness, dat geldt wel in deze studio. Het is mooi weer buiten trouwens, oh, Ja, Vrolijk ja, in De zon schijnt, dan buiten de schermen dicht. <laughs> ja. Verondersteld, die zon in de studio komt, zegt dat moeten we niet hebben hoor. Uh, maar uh, het, is, het is heerlijk weer buiten, jongens. En morgen wordt het. Uh, ik heb gehoord dat het morgen naar de 18 graden gaat. Dus uh, dit, wel even hoeppelen, even hoor. Hé, hey, uh, eens even kijken naar de klok. Nou, ik denk dat we nog één of twee plaatjes kunnen doen. En uh, dit is er één van. Maar niet die Ellen Toussaint, die hebben we al gehad natuurlijk. Maar deze ook nog. We kennen hem ook in de uitvoering van Joe Cocker. Maar dit is de echte. Althans de originele. Jimmy Cliff. And Many Rivers to Cross. originele versie van het nummer Many Rivers to Cross dat we ook moeten kennen van Joe Cocker. Onder andere. Nou, nog één plaatje dan. Beetje op tempo eruit. En, en, en, Ingo de Ingrid, Disco Bol weer even de dak. Hoppa! Ja. <laughs> Lekker nummertje. Together! Ja, maar ja, helaas, jongens, de tijd om, hè. Ja, het is om. Het is niet anders. De tijd is om en dat is de verkeerde ding. Ik moet deze hebben. Zo, lachen Ik zit maar op verkeerde knopjes te drukken. Dat is helemaal niet goed. Um, het, is, uh, het is bijna zover. We hebben nog een minuut te gaan. En uh, ja, je moet natuurlijk ook keurig de zaak afkomen. Ingrid, Ruud bedankt voor al je bijdrage, nieuws en de prijs en zo. En nou, volgende week weer, hè? Ja, zeker weten, Ruud. Ja, hebben we weer wat Nee, anders? natuurlijk niet, trouwens. Oh, nee, nee volgende week nee. natuurlijk niet. Nee, volgende nee. week is Koningsdag. Nee, daar zijn we er niet Nee, nee, nee daar zijn we er allemaal niet mee, hoor. Koningsdag mee, BRG. Dan lopen we ergens in de ronde. Dan hebben Top. we uh, net een hele verschrikkelijk woeste Koningsnacht hier in Zandvoort. Dan moet ik een dag bijkomen. Ja. Ja, maar goed, uh, over 14 dagen hebben we weer een heerlijke prijs. En, en wij gaan er nu uit. En ik zeg tot zo bij de viniljaren. Dag! Dag!